3 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grootekker. De gemeente mag straks zelf bepalen of de winkels op zondag open gaan. Althans, als de eerste kamer vandaag akkoord, gaat straks een debat. Zou het dan echt waar zijn er schijnt een remedie tegen malaria gevonden te zijn? Zo meer. Hier is het nos rationaal met Gert Kluk. Het regionaal tuchtcollege in Den Haag heeft drie microbiologen van het Maastadziekenhuis in Rotterdam berispt. Het college houdt ze mede verantwoordelijk voor de falende aanpak van een uitbraak van de Klebsiella bacterie die het ziekenhuis trof in 2010 en 2011. In die twee jaar zijn hoogstwaarschijnlijk drie patiënten door de bacterie overleden. Redacteur Gezondheidszorg, Rinke van der Brink. Eén na laagste straf die de tuchtrechter kan opleggen. Maar die wordt wel met de naam van de arts microbioloog gepubliceerd in de krant. En die staat ook vijf jaar achter hun naam in het artsenregister. Dus daar zijn ze niet echt blij mee. De tuchtrechter heeft geen zwaardere straf opgelegd. Omdat er te veel anderen in het ziekenhuis, artsen op de intensive care, de bestuurder, de directie... ook verantwoordelijk zijn. Die zijn niet voor de tuchtrechter gebracht door de inspectie. Sinds het begin van de economische recessie is het aantal WW-uitkeringen onder horecapersoneel sterk gestegen. In maart kregen 13.500 voormalige horecamedewerkers een WW-uitkering. Dat is ruim twee keer zoveel als vijf jaar geleden. Voor de rest van het jaar verwacht het UWV weinig goeds voor de horeca. Mensen hebben nu minder te besteden en schrappen daarom luxe bestedingen als hotelovernachtingen en etentjes. Eindexamenscholieren hebben gisteren massaal geklaagd bij het LAX over het VWO-examen Nederlands. Ruim een derde van de jongeren die het examen maakten heeft geklaagd. Veel leerlingen vonden dat de tekst lastig was. Vroeger werd vooral geklaagd over stank of geluidsoverlast. Tegenwoordig gaat het meestal over de moeilijkheidsgraad van het examen. Volgens het LAX dat de klachten verzamelt wordt er tegenwoordig geregeld geklaagd om het klagen. De Algemene Vereniging van Schoolleiders vindt dat ook.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 Een 52-jarige man uit Utrecht is zijn rijbewijs kwijt... wegens een forse snelheidsovertreding. Hij scheurde met 147 km per uur over de Veendijk in Loostrecht. Je mag er maar 50. De man krijgt minimaal 1900 euro boete... en is zijn rijbewijs minimaal vier maanden kwijt. Het weerval in het noorden nog af en toe zon, verder wolken... af en toe wat regen. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Vanavond en vannacht in het oosten overwegend droog... in het westen kan wat regen vallen. Morgen weinig zon, soms regen... En dan wordt het 14 tot 17 graden. Edwin Gerritsen bij de ANWB heeft de verkeersinformatie. Er staat een auto in brand op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoop het Kooi-Meer en Akersloot staat daardoor 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen Soesterberg en Amersfoort staat 5 kilometer. En daardoor ook een file op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor Amersfoort 3 kilometer. Na de reclame, dit is de dag, dus blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, straks gaan we het hebben over een doorbraak op malaria-gebied. Malaria-deskundige Bart Knols. Um, goedemiddag. goedemiddag. De zoveelste of is dit toch wel bijzonder? Nou, ah, Deze is behoorlijk bijzonder, mag ik zeggen. Historicus Wim Berklaar is nog steeds bij ons. En zo dadelijk gaat Jan-Willem Kranendonk en VVD-Kamerlid Erik Siens met elkaar in debat. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Paul Borg. Even. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website Ditstedag.nu. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Jan-Willem Kranendonk, voorzitter van de SGP Jongeren. Goedemiddag. Goedemiddag. Jan-Willem, jij hebt ons laten weten dat je het graag hierover wilt hebben. De verplichting die je kijk, opgelegd krijgt als kleine winkelier... om dan zondags open te gaan, is ons een erge belasting. Wij werken zes dagen in de week. Dan moeten we de enige vrije dag die we hebben moeten ook nog open. Elke zondag, ja, konden wij gewoon niet mee. En je merkt dat de zaterdagen daardoor veel minder worden. Ja, wat heb je eraan? Je schuift die vrije dag door naar de maandag. En, uh, de omzet die je anders op maandag haalde, dat haal je op zondag nog niet. Dus wat is dan het voordeel daarvan? Ja, er wordt vandaag in de Eerste Kamer gesproken over een initiatiefwetsvoorstel... van een aantal uh, politieke partijen om gemeenten in de toekomst de bevoegdheid te, be te geven... om te besluiten of winkels al of niet open gaan. En jij wint je daarover op? Ja, redelijk. Um... Helaas is dit voorstel geen verbetering voor de kleine ondernemer. Sterker nog, door meer koopzondagen... moet de gemiddelde kleine ondernemer uh, nog meer aan de slag. Zoals je net hoorde, dan wordt het niet zes dagen, maar zeven dagen. Gaat er komt niet meer omzet, maar er moet wel weer gewerkt worden... om te voorkomen dat je het verlies van de grote winkels. Daar vind ik me inderdaad redelijk over op. Jij zegt, die kleine ondernemer wordt door dit voorstel gedwongen... om op zondag open te gaan? Ja, want... Kijk, maar dat geldt dan alleen in gemeenten waar dat mag? Ja, maar door dit voorstel uh, gaan we gemeenten dus kijken. Kunnen we open uh, op zondag? Gaan ze naar de buurgemeente kijken? De buurgemeente gaan open. Oh, daar gaan wij ook open. Want anders verliezen we de concurrentiestrijd. Sterker nog, ooit is het verbod hiervoor gekomen in 1930. Omdat er een enorme wedloop was tussen steden en dorpen. En die, uh, die concurrentiestrijd die moest gestopt worden volgens de overheid. Daarom is ooit het verbod gekomen op uh, zondagsopenstelling. Ja. Jij gaat in gesprek met uh, uh, meneer Zings, Kamerlid van de VVD. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, toch een partij waar kleine ondernemers wel welkom zijn, toch? Absoluut. Ja, u, u doet ze geen plezier volgens uh, Jan-Willem Kranendonk? Ja, dat is erg kort door uh, de bocht van de heer uh, Kranendonk. Uh, er zijn ook heel veel kleine ondernemers die er een heel groot plezier mee doen. Kijk bijvoorbeeld naar de provincies Limburg, kijk ook naar Zeeland... Waar met name ook de zondagsopenstelling daar een essentieel deel is van de omzet die ze daar binnenhalen. Meneer Zings, u hebt uh, denk ik meer onderzoek hierover gelezen dan ik. Hebt u uit één onderzoek ook maar het bewijs gekregen dat de meerderheid van de kleine winkeliers hier blij mee zou zijn? Nee, er zijn uh, niet direct onderzoeken bekend van de meerderheden van kleine winkeliers. U bedoelt uh, bijvoorbeeld is... het uh, mitex onderzoek waar 8% van de winkeliers zei we willen meer zondag uh, uh, aan de slag kunnen. En 51% zei we willen minder aan de slag kunnen. Ja, het Mitex-onderzoek is bij mij bekend. Dat is een van de vele onderzoeken die uh, ons bureau gepasseerd zijn. Er zijn ook onderzoeken bekend van Detailhandel Nederland. Waaruit blijkt dat het in ieder geval het een aanzienlijke omzetvermeerdering kan betekenen. Voor de totale detailhandel. Ik denk met name in deze tijd van. Uh, recessie en met name ook het hele andere winkelgebeuren wat nu plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan internetwinkels en dergelijke. Denk ik dat deze ondernemers nu moeten gewoon gaan denken in kansen en niet gaan denken in bedreigingen. Ja, maar u hebt het nu over kansen en bedreigingen en over een onderzoek van Detailhandel Nederland. Maar laten we dan een onafhankelijke instelling erbij pakken. Dat is volgens mij het Centraal Planbureau. En die zegt, het gaat niet meer niet tot een omzetstijging leiden. Er komt alleen een omzetspreiding. En dat is een verschil met een omzetstijging. Namelijk de omzet blijft gelijk, maar de omzet wordt gespreid over zeven dagen en moet er meer kosten gemaakt worden. Een logische rekensom leidt er bij mij toe dat ik dan zeggen er wordt minder winst gedraaid. Volgens mij heeft het onderzoek van het centraal planbureau en de cijfers daartoe hebben berekend dat op het moment als we het zo laten zoals het is, dus de situatie niet wijzigen, dat daar dus inderdaad geen, geen omzetvermindering zal gaan plaatsvinden. Dat was volgens mij de uitslag van het onderzoek en dat laat onverlet dat op het moment dat je juist wel extra open gaat, dat je daardoor meer omzet creëert. Nou, dat is natuurlijk de vraag, want dezelfde euro kan maar één keer uitgegeven worden. Dus hoe u opeens aan de meer euro's komt om uit te geven, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ja, ik vind het heel fijn dat u iedere keer gaat focussen op of u nou meer of minder omzet gaat draaien. En die discussie, ja, natuurlijk is die interessant, maar ik gaf u net al aan. Uh, dat daar de uh, meningen over verdeeld zijn. Ik gaf u net ook aan dat bij Detailhandel Nederland... er toch een aanzienlijke omzetvermeerdering verwacht wordt... Uh, en ook daardoor een, uh, een banentoename. Dat is het eerste in ieder geval. U, u, u denkt echt dat wij meer gaan uitgeven met z'n allen... als we op zondag ook geld mogen uitgeven? Ik geef, ik geef u aan wat in ieder geval... Uh, uiteindelijk ook de uitslag van die onderzoeken zijn. Maar daar gaat het in feite niet om. Wat, het is gaat dan, om. wat is dan uw motief om hiervoor te zijn? Heel simpel. Wij gaan voor de vrijheid van de ondernemer. Het is zo, en dat staat ook in ons verkiezingsprogramma... Uh, dat wij vinden dat ondernemers zelf moeten kunnen bepalen... wanneer ze hun bedrijf open doen. Uh, daar heb je geen overheid bij nodig. Maar Jan, dus, maar... het, oh, sorry. Het, het komt er dus op neer dat uh, er meer vrijheid komt. Maar de vrijheid voor de ene is de inperking van de vrijheid van de ander. Twintig procent van de winkeliers zegt, van het midden- en kleinbedrijf... zegt tot dit moment we moeten meer open dan dat we willen. En dat moeten we om de concurrentiestrijd aan te kunnen gaan. Waar is de vrijheid? Ja, nee, ik begrijp iedere keer dat u die kant op wil, maar de vrijheid zit hem in het feit dat je als ondernemer gewoon zelf kunt bepalen wanneer je je zaak opendoet. Ik ben zelf dertig jaar ondernemer geweest. Ik heb er jaren voor gevochten destijds, dat we in ieder geval ook een avondopenstelling kregen. Dat was voor een aantal jaren ook gewoon niet mogelijk. En ik ben ontzettend blij dat daar in ieder geval toen een doorbraak is gekomen. Ik vind gewoon ook als auto ondernemer ik heb inmiddels ook, uh, sterker nog, ik ben al jaren getrouwd, met een, uh, een vrouw die ook een bedrijf heeft. En uh, die ook zelf bepaalt wanneer ze open kan zijn. En wij hebben gewoon gemerkt dat dat gewoon mogelijkheden biedt voor het ondernemerschap. Ja, Wim Berglaar. Ja, ik, ik uh, Onafhankelijk waarnemer, noem hem maar even. Ik, ik hoop dat ik dat ben. Kom, komt maar, wel eens in de winkel, denken wij. Ga daarvan uit, niet alleen om massa te kopen. Sorry. Maar nou, ik zou het geachte VVD-Kamerlid vragen. Wat ik een beetje jammer vind. De VVD is toch een respectabele 6 jaar oude partij. Dat het zo'n altijd in de sfeer van het economisme is. Is er niet een moment in de principiële sfeer dat u zegt... moeten we niet één dag gewoon die winkels sluiten? Waarom, moet dat altijd, waarom gaat het altijd om economisering? U heeft uh, overigens bijzonder gelijk. Ik vind ook dat winkeliers zelf moeten kunnen uitmaken... of ze een dag gaan sluiten. Dat zou ook de maandag kunnen zijn. Dat zou ook de zaterdag kunnen zijn. Ik kom zelf uit de plaats Assen. Daar heeft tot uh, aan de Tweede Wereldoorlog... Uh, waren de winkels op zondag ook open in een bepaalde straat. Uh, dat was de Joodse buurt. Uh, en daar merkte ik ook gewoon dat mensen die zondag naar de kerk gingen... ook gewoon inderdaad daar s morgens nog hun boodschappen deden. Dus, dus het, het kan allemaal gewoon in combinatie. En in die vrijheid is ook de vrijheid inbegrepen... om zelf je dag te kiezen wanneer je die rustdag neemt. Ja, meneer Sint, dat vind ik heel mooi. De dag te kiezen waarop je sluit. Maar het punt is dus dat de meerderheid van de grote winkels... met gemak zeven dagen in de week open kan. Maar het midden- en kleinbedrijf, en vooral de kleine groenteboeren op het dorp... die kan niet zeven dagen in de week open of moet ongelooflijk veel inzetten voor, uh, voor geven. Maar het punt is dus, als hij dat niet doet... dan gaat hij, gaat hij de concurrentiestrijd verliezen van de grote winkel. Dat is in Engeland allang gebleken. De kleine handelaar die verliest het op het moment uh, dat hij sluit op één dag in de week... van de grote winkels omdat hij dan structureel klantenverlies leidt. Geen keer meneer Zinks. Nou, ik zal u aangeven dat, en daar begon ik zo straks ook mee... dat ondernemers moeten denken in kansen, niet in bedreigingen. Je ziet dat als je traditioneel wilt blijven doorgaan... Uh, dat je natuurlijk inderdaad markt gaat verliezen. Dus je zult inderdaad in nieuwe dingen moeten gaan denken. En daar staat zo'n dag los van. Uh, het kan toch niet zo zijn dat iets wat we ergens in 1913 geloof ik bedacht hebben... of 1930 was het geloof ik, werd net genoemd... Uh, dat we dat tot 2013 vasthouden, terwijl we gewoon zien... dat oh, het goed oh, is, hè, volgens mij... Op, op, op, de basis van terwijl de vochtwet gelegd in 1849. Ach, die hebben we ook nog steeds. Terwijl we, ja. terwijl ik zal, ik zal mijn zin even afmaken, terwijl oh ja. we zien dat het uh, hele winkelgebeuren uh, verandert. Ik heb het net ook al genoemd: uh, een internetwinkel is ook gewoon op zondag open. U kunt daar bestellen en ik kan u melden dat binnenkort waarschijnlijk ook u uw spullen gewoon thuis bezorgd kunt krijgen op zondag. Dus ik zou zeggen, winkeliers, let op je kansen en doe er iets mee. Met... Nee, meneer, meneer Kranenbong, stel dat het voor iedereen goed was op, op zondag, die winkelen open. Iedereen werd er beter. Wat zou je dan voor zijn? Oh, dan zou ik er nog steeds tegen zijn. Maar ik denk niet dat ik meneer Ziens ga overtuigen met het feit dat ik SGP'er ben... en daarmee dus pleit voor de zondagsrust. Ik probeer aan te sluiten bij zijn gedachte van economische vooruitgang. En als het zo ongeveer ieder onderzoek blijkt dat we hier economisch niet mee vooruitgaan... en zeker de kleine winkel die hier niet geholpen wordt, ach, dan probeer ik daar eerst maar over ja. te praten. Zeg je is dan Het volgende is eigenlijk een ideologische strijd die je dan ook niet gaat winnen? Het is, niet alleen, het is ideologisch en het is economisch. Nee, maar dan moet ik van kraan ook wel enig even bijvallen. Ik ben nog lid van de SGP, nog van de SP, maar ik, bij mijn Albert Heijn een aantal maanden geleden werd ik door een SP'er. Nou, normaal gesproken loop ik altijd een boogje om deze mensen heen. Nou, nou, nou, nou, win, nou, win. Win. nou, omdat ze mij tot alles willen verleiden en ik daar niet overal natuurlijk mee instem. Oh. Maar hiermee stemde ik wel in en dan kom ik nog steeds weer terug op dat punt. Maar ja, dan zegt de heer uh, Zings, uh, die zegt natuurlijk, ja, dat is keuzevrijheid. Maar inderdaad, het, is, het wringt toch wel, daar ben ik wel met ook eens, die keuzevrijheid voor, laten we zeggen, Albert Heijn. Die grootgrutter Grutter die altijd die 16-jarige voor een koopje kan inzetten. met een klein manneke. Um, ja, dan zegt dat wel, is geen echte vrijheid. Dat is, nou, dat is toch een, een vrij ongelijkwaardige zaak. En dat is voor een liberale partij, die toch van gelijkwaardigheid van kans is, vind ik dat toch wringen. Nog Wat één is, keer, maar eens allerlaatste woord. Ja, volgens mij ben ik er heel duidelijk in geweest. Uh, nog Hoeker, niet duidelijk genoeg, want we is nog niet staat. overtuigd. Ja, ik ben, er, ik ben er in ieder geval van overtuigd dat ik deze mensen aan de andere kant van, uh, van deze lijn niet zal gaan overtuigen. Als ik al hoor hoe. Uh, dat gevoel is wederzijds. Ja, ik. nee, de, de voorzitter van de SGP. Ja, dat, dat, die, is, die moet ik gewoon eerlijk zijn en zeggen: goh, we vinden gewoon dat die zondag bedoeld is voor de zondagsrust. Dat en hij haalt niet. natuurlijk nu de economische motieven erbij. Maar als ik dan zie hoe de SGP hier in de Kamer, met name die het dijkgraaf. als wetenschapper destijds toch ook aangegeven heeft dat eigenlijk gemeenten zelf het beste kunnen bepalen of die winkels op zondag open moeten zijn. Ja, dan denk ik van, nou ik zou ja, willen aanraden. ook in die lijn. Ik zou je willen aanraden, lees het bijdrage van meneer Dijkgraaf nog een keer. Dat heb ik vanmorgen ook gedaan en die kwam tot een andere conclusie. Ja, nu. Maar toen als wetenschapper, zegt meneer Zings. Ik heb het inderdaad gezegd, als wetenschapper heeft ja, ja. hij uh, nou, dit oorgesteld. Uh, gaan, gaan we het aanzoeken. Ja? Meneer nee, Zings van de VVD en Jan-Willem Kranendonk. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Luistert naar dit is de dag op Radio 1. Beauty Queen of Only Eighteen, she had some trouble with herself. Oh She will be loved. Eindelijk is er een effectief wapen tegen malaria. Wetenschappers zijn er nu in geslaagd om muggen te kweken die het malaria-virus bijna niet door kunnen geven. De infecting them with a kind of bacteria called Wolbachia pipientis. De Science schrijven wetenschappers dat de muggen zijn besmet met een bacterie, de Wolbachia bacterie. Wolbachia. Wolbachia. Jamaada Wolbachia. Wolbachia dus. Bart Knols, malaria-deskundige. Wat is er precies ontdekt? Um, er is eigenlijk niet zoveel ontdekt. Eigenlijk wat er, wat er meer is gebeurd is... men is erin niet geslaagd. Men is erin geslaagd om een bacterie, die Wolbachia die we net hoorden... om die Wolbachia-bacterie die we bij een andere soort mug... al wel uh, erin hebben gekregen, bij de, de, de dengue-mug, de knokkelkoortsmug... om die nu ook in een lijn van malaria-muggen te krijgen. En mm -hmm. dat is heel interessant... Want die Wolbachia-bacterie doet een aantal dingen wanneer die eenmaal in die mug terecht is gekomen. En dat zijn allemaal eigenlijk dingen die ons uh, voordeel bieden. Oké, okay, maar eerst even, hoe breng je dan zo'n bacterie in zo'n mug? Dat gebeurt met, uh, met microinjectie. Uh, moet daar, je dan daar... elke mug gaan? Ja, dan moet je oh. iedere mug in het ijsstadium. Uh, dus dat zijn hele kleine eitjes, maar dan kun je dus onder de microscoop met een, met een micro-naald kun je dus in het weefsel uh, door het huidje van, die, uh, van dat ei heen kun je injecteren. Mm -hmm. Een vloeistof waarin die bacteriën zitten. En dan moet je erop hopen dat op een gegeven moment die bacterie aanslaat in dat, uh, in dat beest als die groot is. Ja, maar nou, je, dat kan is... Toch, je kan toch niet elke mug gaan inenten? Nee, nu, nu komt dus het hele proces wat daarop volgt. Dat is namelijk tot via de, de vrouwelijke kant, dus via de moedermuggen wordt de bacterie automatisch doorgegeven aan het nageslacht. Aha. Dus je krijgt een verspreiding van de bacterie... in de populatie van muggen die rondvliegt. Kijk, en dat is wat je dan wil. En wat doet die bacterie dan bij die muggen? Die bacterie die doet een aantal dingen. Die, in eerste instantie zorgt hij ervoor dat de volwassen mug korter leeft. Nou, is dat nou zo dramatisch? Ja, dat is dramatisch. Waarom? Omdat namelijk een mug, voordat hij zijn malaria kan doorgeven... voordat hij iemand kan besmetten zal die mug eerst zelf die parasiet moeten oppikken uit iemand anders... zelf besmet moeten raken... en dan is er een tijdsbestek van 10 tot 14 dagen nodig... vooral eer die mug die parasiet weer kan doorgeven aan een volgende persoon. Aha. Nou, als je door middel van die infectie met die Wolbachia bacterie... een aantal dagen van het leven van die mug kunt afsnoepen... dan is de kans dat die mug erin slaagt om uiteindelijk de parasiet door te geven... Uh, al dramatisch omlaag gegaan. Ja. En dat is, dus heel, dat is dus heel mooi. Ja. Nou, en het tweede, het tweede belangrijke uh, punt hier is... dat uh, men heeft kunnen laten zien... dat op het moment dat de bacterie is aangeslagen in de mug... en dat die mug dan geïnfecteerd raakt met malaria-parasieten... dat de malaria-parasiet veel minder goed tot ontwikkeling komt in die mug... vanwege de aanwezigheid van de bacteriën. Okay, dus uiteindelijk krijg je dus muggen die geen malaria meer overbrengen. Daar komt het dan op neer, als het allemaal dat, goed gaat. Precies, dat is het idee. Dus je hebt, je hebt nu, als ik zeg in de Afrikaanse context... heb je een populatie malaria-muggen rondvliegen in het veld... die allemaal compatibel zijn. Die zijn allemaal competent om, het, om het, uh, uh, de parasiet over te dragen... Als je op een gegeven moment dat bacterie introduceert... en die gaat zich verspreiden door de populatie heen... dan vervang je dus de populatie die kan overdragen... door een populatie die veel minder of zelfs niet meer kan overdragen. Nou, dat klinkt helemaal geweldig. Ik zou zeggen onmiddellijk uitvoeren. Of zitten er, Zo, er nog haken en ogen aan? Zoals altijd in wetenschap ja, zitten ook, <laughs> ook hier... Ja, ik was er al bang voor. Zitten ook hier wel haken en ogen aan? Men is er tot nog toe in geslaagd... om uh, de bacterie in een Aziatische malaria mug te introduceren... Dus, in een Anopheles-defensie heet die mug, die vliegt rond in India en in Zuid-Azië. Dat betekent nog niet dat we hem in de meest belangrijke mug die in Afrika rondvliegt uh, stabiel hebben gekregen. Aha. En dat proces zal nog moeten plaatsvinden. Nou, dat is één, één haakje. Ik denk dat dat wel gaat lukken op termijn. Uh, maar daarnaast is het zo dat ja, je gaat nu dus twee organismen met elkaar in strijd zet. Je hebt dus een bacterie in die mug en je hebt straks de parasiet die in die mug terechtkomt. En die twee gaan natuurlijk een evolutionair gevecht met elkaar ja. aan. Want die parasiet die laat zich natuurlijk niet klein maken. Dus ook hier zou je toch weer op den duur het risico gaan lopen... dat de parasiet op een gegeven moment gewoon het gevecht met de bacteriën gaat overwinnen... en zich alsnog in de populatie van ja. mensen kan verspreiden. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Wim, jij had een vraag. Nou, mijn vraag is, is die Afrikaanse malaria-mug... heeft dan een hele ander DNA dan die Indiase? Is dat ja. ook nog een heel ingewikkeld verhaal? Ja, dat, maar goed, in dit geval is het niet zozeer een DNA-verhaal. Het is dus geen genetische modificatie... We introduceren niet eh, DNA-materiaal in het genoom van de, van de mug. Maar we introduceren een ander organisme, een bacterie. Dus dat heeft qua DNA niks te maken. Maar die Aziatische mug, zoals u zegt, is inderdaad verschillend van de Afrikaanse mug. En het is nog maar de vraag of Wolbachia even goed kan aanslaan in de Afrikaanse soort dan in de uh, Aziatische. Ja, nou komt er in, in Azië ook malaria voor, maar het meest toch in Afrika... en daar maakt het ook het meest slachtoffer. Zitten er ook risico's aan, aan, aan op deze manier bezig zijn... met het inbrengen van bacteriën in een beest... dat ook al een parasiet bij zich heeft? Nee, ik denk uh, dat we daar uh, volmondig nee op kunnen zeggen. Kijk, er is natuurlijk een hele hoop te doen over genetische manipulatie. Ik noemde het net al even. Waarbij je uh, eigenlijk DNA-materiaal gaat introduceren in het genoom... en dat je niet precies weet wat er gaat gebeuren... Het is zo dat die Wolbachia bacterie die vind je al terug over de hele aarde... en die vind je al terug in ontzettend veel insectensoorten. Dus, dus die die komt al heel breed in de natuur voor... maar kwam dus nog niet voor in de malaria-mug. En, en nu dat gelukt is, blijkt er dus allemaal die mooie voordelen te hebben. Ja. En ik zelf uh, zie dat meer als een vorm van biologische bestrijding... omdat je dus een organisme inbrengt in een ander organisme... en dat gaat iets goeds voor je doen dan echt genetische bestrijding waarbij je gaat klungelen aan het DNA. Want is dat gevaarlijker, die genetische bestrijding? Nou, daar is natuurlijk een hele hoop over te doen. Laten we eerlijk zijn, als jij een gemodificeerde tomatenplant in Nederland hebt... dan heb je greenpeace op je dak zitten. Uh, omdat men toch niet zo happy is met het knutselen aan het, aan het DNA van, van organismen in de natuur. Uh, en datzelfde geldt natuurlijk voor een bloedzuigende insect, zoals een mug. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk legiogroepen die ageren tegen het introduceren van... Uh, van DNA-materiaal in het genoom van, uh, van muggen. Maar dat meent u niet? U gaat mij nu zeggen... dat terwijl dat, geloof ik, 600.000 mensen per jaar het leven kost, die malaria dat er nog weer actiegroepen ontstaan die dan zeggen... die Wageningse uh, wetenschappen die moet niet gaan uh, die malaria met, uh, gaan modificeren? Dat klopt. Hoe is het mogelijk? Maar wat ja, bedoelt die is... mensen? Ja, dat is inderdaad een vreemd verhaal. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, van ja, je, moet, je moet die muggen niet te hard aanpakken... want die spelen ook een rol in de natuur... en die dienen als voedsel voor zwaluwen en voor vleermuizen. Mm -hmm. Hetgeen overigens helemaal niet zo is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is de perceptie die onder de bevolking leeft. Ik zelf vind het ook een ethisch uh, onverantwoord verhaal... dat wij met de vingers staan te wijzen naar Afrika... en zeggen, van jullie moeten uitkijken met het uitroeien van die beestjes... want uh, die spelen ook een rol in de natuur. Wie zijn wij om dat te zeggen, als er ze nog steeds zoals u aangeeft tussen de 600.000 en 1,2 miljoen slachtoffers op jaarbasis ja. vallen. Nou, U zegt, ik, ik, ik denk wel dat het ook gaat lukken... om het, die Afrikaanse mug met die Bowagia-bacteriën ja. te infecteren. Op wat voor een termijn zouden we daar dan iets van kunnen gaan merken in Afrika? Nou, wat er gaat, wat er gaat gebeuren... Kijk, men heeft nu een, een labstudie heeft men afgerond... dus dat je, dat je muggen die de bacterie bij zich hebben... In een laboratorium bedoelt u? Ja, in ja. een laboratorium. Dan, en dan introduceer je dus muggen die de bacterie bij zich hebben in kooien... en dan kijk je of die mug zich inderdaad... Uh, kan voortplanten en die bacterie kan doorgeven aan het nageslacht... zodat uiteindelijk de hele populatie in een kooi ook de bacterie heeft. Dat is eigenlijk wat in de science-publicatie is aangetoond. Mm -hmm. nou, de volgende stap die je dan gaat ondernemen... is dat je gaat vanuit het laboratorium... Ga je naar een zogenaamd semiveld, uh, om, uh, omgeving. U moet zich dan voorstellen dat je een hele grote kas hebt uh, van gaas... waar je, waar je wat, wat Afrikaanse hutjes in hebt staan... en wat bananenbomen in geplant hebt. Dus je simuleert zeg maar, de, omgeving, de natuurlijke omgeving van die mug... Dan ga je opnieuw ga je daar een populatie in laten uh, groeien. Dat is ons al gelukt in Tanzania bijvoorbeeld. Oh ja. En daar introduceer je weer opnieuw een aantal muggen met bacteriën. En dan kijk je of over de tijd uh, die bacteriën zich ook gaan verspreiden... in die populatie in de kooi. Ja. Nou En dan ga je ook met die muggen ga je opnieuw ga je die bloed aanbieden... waar uh, malariëparasieten in zitten. En ga je kijken of ze ook de infectie kunnen onderdrukken. Nou En dan kom je langzaam maar zeker kom je dus richting een echte open veld... Uh, trial, om te gaan kijken of je inderdaad de malaria-transmissie daarmee kunt terugkomen. Ja, En wanneer gaan die, gaat die eerste open-veld-trial, zoals dat zo mooi heet, plaatsvinden, denk Dat u? is natuurlijk altijd de vraag vanuit de journalistiek. Wanneer ja, we ja, ja, ja, het? Wanneer, ja, wanneer, het... Wanneer, wanneer lost u alle problemen voor ons op, meneer Klos? Ja, precies. Ik denk, ik denk dat we uh, met open-veld-experimenten... dat we daar toch nog een jaartje of drie, vier weg zijn. Dus het gaat nog even duren. Krijgt u ook geld van Bill Gates, die malaria bestrijdt in Afrika, voor dit uh, onderzoek? Ik, de, Bill Gates heeft in ieder geval het, uh, het onderzoek aan Wolbachia. Wat gebeurd is in Australië met die uh, muggen die de knokkelkots overdragen. Dat heeft hij gefinancierd. Ja. Um, en nu is dus de, daar eigenlijk ook een beetje uit voortgekomen. De overstand naar malaria. Ja. Dat is heel mooi. En hij denkt dat in zijn leven de doorbraak nog zal komen. Hè? Denkt u dat hij daar gelijk in heeft? Hij heeft gezegd dat in zijn leven dat polio, uh, mazelen en malaria... nog zullen verdwijnen van de aardbodem. En ik heb daarop gezegd in een column die ik geschreven heb, dan hoop ik dat hij nog heel lang leeft. Oké, okay. <laughs> goed. Het is tijd voor ons dichter bij de dag. Paul Borggeven. Paul, goedemiddag. Oh, goedemiddag. We zijn benieuwd naar je gedicht. Uh, ik heb, uh, wil graag aansluiten bij de discussie... over wat uh, minister Bussemaker gezegd heeft, net voor drie uur. En daar heb ik het volgende bijgemaakt. De positie van de vrouw in de 21e eeuw. Tacitus leerde dat de oude Germanen dobbelden. En verder dronken ze bier. De mannen dan. En bij al dat plezier leiden de vrouwen zaken in goede banen. Zo is het in Afrika in onze dagen. Mannen liggen te niksen onder een boom, lachend en kijken naar een ijverige stroom van vrouwen die de zware lasten dragen. De beschaving deed de wereld omkeren. De arbeid lonkte en sier werd werkpaard terwijl thuis bij afwas, luiers en haard vrouwen op hun echtgenoot gingen teren. Doch de geschiedenis beweegt in kringen, onder het mom van onafhankelijkheid, vanuit Den Haag terug naar die oude tijd. Vrouw werkt, man drinkt bier, de orde der dingen. Mooi. Ja, ja, Historisch ook verantwoord weer. Nou, fantastisch. het was een heel mooi begin dat hij daarmee begon. Maar ik vind het sowieso een mooi gedicht. Goed, dankjewel Paul Borger. Even. We zetten het op onze website, dit is de dag.nu. En dan kunt u ook gesprekken terugkijken of reacties en ideeën kwijt. En we bedanken onze gasten, een hele lijst. Tineke Schouten, Theo Veenhoff, Frank Bosma, Man, uh, Wanda van de Bovenkamp, Mark Satijn, Wim Berkelaar, Bart Knols, Erik Sings en Jan-Willem Kranendonk. En zometeen uh, de villa, Villa VPRO. Ger, wat gaan jullie doen? Hallo Elsbeth, wij hebben te gast Niels Oskam. Hij is oprichter van Rank a Brand. En dat is een organisatie. Een uh, brand in de zin van merk, dus, hè? Uh, dat is een organisatie die bedrijven in branches langs de duurzame meetlat legt. Mensen de toestanden, zoals in Bangladesh... waardoor laatst een fabriekje stortte, we zijn het niet vergeten. Dat was dan precies de reden voor de oprichting vijf jaar geleden... van Ranker Brand. Is de modebranche geschrokken van het incident? En meer nog, eigenlijk, wat gaan ze eraan doen? En grote banken die ons financiële systeem dragen... die mogen sinds gisteravond ineens wel omvallen. En tot voor kort zou dat de eindtijd zou dan aanbreken als ze failliet gingen. Wat is er veranderd? Ons panel geeft het antwoord. Tot de villa. Tot straks. Dit is Radio 1. Het is half vier, het NWS-journaal met Gert Kluk. Gezinnen met ernstige problemen moeten voortaan één regisseur krijgen... die ze helpt in plaats van meerdere instanties. Dat schrijven staatssecretarissen van Rijn en Teven in een brief van de Tweede Kamer. Voorzitter Kamps van Jeugdzorg Nederland zegt dat het voorstel niet nieuw is... en ook niet altijd uitvoerbaar. Dat komt doordat er soms tegenstrijdige belangen in een gezin zijn. Zo kan het in het belang van een moeder zijn dat een kind in huis blijft... Terwijl het kind er gebaat bij zou zijn uit huis te worden geplaatst. In zo'n geval is het beter dat twee mensen zich met het gezin bemoeien. Het regionaal tuchtcollege in Den Haag heeft drie microbiologen van het Maastad in Rotterdam berispt. Het college houdt ze mede verantwoordelijk voor de varende aanpak van een uitbraak van de Klebsiella bacterie. Hoogstwaarschijnlijk zijn drie patiënten door de bacterie overleden. Het tuchtcollege wijst er wel op dat de schuld van het falende beleid in het Maastad bij veel meer mensen lag. Tweede Kamerleden hebben vanaf vandaag een USB-lader in hun bankje. Zo kunnen ze ook tijdens debatten hun smartphone of tablet opladen. Om ruimte te maken voor de opladers zijn de leeslampjes op de Kamerbanken verdwenen. Veel Kamerleden zijn verwoede twitteraars. Ook tijdens debatten houden ze de buitenwereld graag op de hoogte van wat hen bezighoudt. En de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Edwin Gerritsen. De avondspits is begonnen. Er staan zes files. Wat opvalt is het ongeluk op de a 20 van Utrecht naar Zolle. tussen Soesterberg en Amersfoort staat vijf kilometer file. Het is een ernstig ongeluk met twee vrachtwagens en personenauto's. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook. verkeer van Utrecht naar Zolle kan meter omrijden... via de A12 richting Arnhem, daarna over de A30 en de A1. Er staan daardoor ook file op de A28 van Zolle naar Amersfoort. Voor Amersfoort drie kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Het bankenbeleid in Europa het gammele toeslagensysteem in eigen land... en de stand van onze economie in het algemeen. Daarover praten wij na vier uur in ons panel Klinkende Munt. Na de ramp in de textielfabriek in Bangladesh... is er ineens weer veel aandacht voor duurzaam en transparant produceren. De stichting Rank a Brand legt bedrijven langs de duurzame meetlat... en oprichter van de stichting Niels Oskam is onze gast. Uw reacties zien wij als altijd graag tegemoet op onze site vilavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa vpro. Wij gaan door op de verkeersinformatie, dat doen we niet vaak, maar nu wel. Want in de buurt van Maastricht zijn vier rijstroken van de A2 omhoog gekomen... over een lengte van 100 meter. En dat schijnt allemaal te maken te hebben met ondergrondse boringen, heel geheimzinnig. Desiree Florie is woordvoerder van projectbureau A2 Maastricht. Mevrouw Florie, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies gebeurd? Nou, er is vannacht een, een boring geweest voor het aanbrengen van een mantelbuis. Zo'n mantelbuis heeft een, een diameter van zo'n 30 centimeter of zo. En daarbij is dus uh, het wegdek van het asfalt is dus naar boven gekomen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want toen we dit lazen, dan, dan zie je natuurlijk ongetwijfeld overdreven... meteen een soort steile helling. Nee, dat is inderdaad uh, heel erg overdreven. Er zit gewoon in één van de vier rijstroken zit een bult... Zo moet je het zich voorstellen. Een soort dus dat... drempel. Ja, een soort drempel. Ah. En het is ook niet over een lengte van 100 meter. Het is op, op een afstand van 100 meter bij het kruispunt Geusseld. Oké, okay, nou ik praat ook gewoon een Peetje naar hoor. Ja, uh, ik merk, ik merk ja, het. Dat ja, ja, gebeurt ja. al de hele dag. Ja. Ja. Zeg maar, hoe kan dat omhoog komen? Ik bedoel, want het is ook niet de eerste keer dat zo'n mantelbuis aangelegd wordt. Mantelbuis is een buis waar allerlei kabels doorheen lopen. Dat klopt. Ja. Dat gebeurt inderdaad regelmatig. En de, de technische oorzaak, die is, beken, die is nog niet bekend. Daar wordt wel naar gezocht. Maar ik kan het u op dit moment gewoon niet nee. aangeven. Misschien is er wel geboord nou, uh, uh, uh, dat ze toevallig een, uh, een, een olieader uh, aangeboord hebben... en dat de opwaartse druk van die olie die weg omhoog... Tessel zit maar aan te kijken alsof ik gek ben. Nee, nee, nee, ik nee omdat ik het fantaseren. interessant vind. Ja. Ja, dan, dan gaan we wel met z'n allen heel erg fantaseren. Maar... Ja, nee. Zeg, uh, dat gaat nog heel lang duren, uh, nou, ik kan u inmiddels vers van de pers uh, informeren dat wij uh, vanavond vanaf zeven uur beginnen met uh, herstelwerkzaamheden. En dat die uh, waarschijnlijk zullen duren tot zes uh, uur in de ochtend. Ja. En dat uh, betekent dat het verkeer dan dus uh, moet rekening houden met rijstrookafzettingen. Uh, hmm. Alle verkeersbewegingen blijven uh, mogelijk, maar er zijn wel minder rijstroken ter beschikking. Die herstelwerkzaamheden, wat stellen we ons daarbij voor? Dan, er is een bobbel, duw je die dan gewoon hard terug en dan gauw nieuw asfalt erover? Nou, het, het asfalt zal ter plekke worden opengebroken en dan moet men even kijken wat men aantreft en wat dan de passende maatregelen zijn. Dat kan nee. ik niet op voorhand aangeven. Nee. Er gebeurt wel veel op die A2 in de buurt van Maastricht. Eerst met, met die tunnels. Heeft u het gevoel dat die weg vervloekt is? Uh, nee, helemaal niet, want uh, voor ons gevoel hebben we maar weinig incidenten op, uh, op de weg. Uh, maar het is, heeft wel iedere keer een, een sneeuwbaleffect. En dat is waarschijnlijk waar u op, uh, op ja, doelt. Ja. Want zo'n uh, bult in een van de vier rijstroken, dat is uh, de hele dag nieuws. Ja, inderdaad. Wij doen er ook aan mee. Zeg maar voorlopig files. Nou, in de, we verwachten nu dus vanavond dat het meevalt, mm -hmm. omdat wij vanaf zeven uur aan de wegwerkzaamheden beginnen. Mm -hmm. Vanochtend tijdens de ochtendspits waren er wel uh, files, die, die, uh, zi die zijn dan opgelost zo vanaf een uur of een negen. En vanavond beginnen we dus om zeven uur ja. en dan verwachten wij dat de ergste avondspits achter de rug is. En dan moet nog steeds die mantelbuis geplaatst worden? Dat nou, nog. dat is misschien het rare, want die mantelbuis die is dus wel geplaatst. Dat is op zich oh. gelukt. Maar toch is het wegdek uh, naar boven gekomen. En dan ja. vraagt u mij meteen weer, hoe kan dat dan? Ja, het is heel raadselachtig. Het ja. komt dus niet door, omdat die buis te hoog ligt. Dat is het niet. Ik kan het u op dit moment gewoon niet zeggen. We vermoeden nee. dat er een verband is, maar ik kan u gewoon niet zeggen... dit en dit is gebeurd. Nee. Goed, nou, laten we hopen dat het gauw over is... voor al die mensen die in die file staan. Mevrouw ja, Flori. dat hopen ik, we zeker. Ja, ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Daaah. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis is radio.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 Voor ons een reden om onze Metropolis-correspondenten... de wereld rond te laten marcheren op zoek naar soldatenverhalen. Gisteren hoorden we dat het in Jemen voor soldaten... levensgevaarlijk is mee te lopen in een militaire parade. Je bent dan een wandelende schietschijf voor kwaadwillenden. En vandaag is Metropolis in Zwitserland. Daar is elke man verplicht om te leren schieten. Ja, even beschrijven waar ik hier sta. Ik ben hier bij het Schützenhaus in Dubendorf. En de schoten die u hoort op de achtergrond... dat zijn dienstplichtige soldaten die terugkomen voor hun nummer. En die moeten hier een halve dag, het is een vrije dag vandaag... hun schietoefeningen bijhouden. Zodat ze nog elk moment oproepbaar zijn. En dan ook nog hun doel kunnen raken. Nou, voor dat Schützenhaus staan een aantal mannen... Uh, die straks gaan controleren, iedereen die aankomt... of hij zijn, uh, zijn dienstboekje bij zich heeft... en uh, zijn geweer en of alles in orde is. Dan gaat het naar binnen... waar iedereen met gehoorbeschermers bezig is... om de doelen in de verte te bereiken. Ik ga straks naar binnen, maar daarvoor moet ik een paar... geheurschoetsen op van die uh, gehoorbeschermers. Ik ga het even proberen. Die Dienstpflicht wurde sehr gekürzt. Oder? Ich musste noch mit meinem Jahrgang bis 55 Werdienst leisten. Oder? Ik moest ja. nog, te, op mijn leeftijd zegt u, tot 55 moest ik in dienst. Dat is ongelooflijk, ongelooflijk. Ja ja, nu niet meer, dat is voorbij. Die organisatie is veel gestrafter. Ja, ja. ja, die jonge lui die gaan nu nog maar 12 jaar, uh, steeds tussendoor, natuurlijk niet voortdurend naar het leger. Dus dat is enorm uh, ingekort, zegt deze meneer. Ja ja. Ik ga even binnenkijken. Bitteschön. Ja. Het weer een enorme geur van pulver. Jammer dat je dat op de radio niet kan horen. Goedemorgen. En dit is waarschijnlijk de schuizmeister die even met mij mee loopt. Hij heeft een handvol met groene boekjes. Dat zijn natuurlijk de militair-auswijzen. En daarin wordt opgetekend of de mensen al geschoten hebben en hoe goed ze geschoten hebben. Nu kunnen wij eventjes deze gehoorshoot afzetten. Nu houden de soldaten hun uh, schietwapen, zoals dat hier heet, altijd thuis. Hè? Hier in de Schweiz blijft de schietwaffen zu Hause. Wat vindt u daarvan? Ik ben grundsätzlich daarvoor dat uh, die waffe zu Hause is. Selbstverständelijk onder de voraussetzungen die eigenlijk van de Armee... Uh, werden also... also nu mag je thuis als je je wapen thuis hebt dan mag het niet meer in aanslag zijn en je mag ook geen munitie meer thuis hebben dat is toch nooit dat men die munitie niet meer met naar huis nemen kan dat is niet neu nee Voorbij, werd wordt jetzt natuurlijk natuurlijk veel sterker gecontroleerd. Doet u nou ook iets, dat, dat je zeker weet dat de mensen hun munitie niet meenemen naar huis? Uh, nee, dat maakt het ware open. Dat doet u weer niet. U houdt wel de rest van de administratie bij, maar daarboven, zodra je geschoten hebt, wordt meteen uh, gekeken of je nog munitie over hebt. En wordt je meteen afgenomen, uh, zodat je dat niet mee naar huis kunt nemen. Zijn er eigenlijk in Zwitserland ook Bewegingen die tegen het leger zijn? Dat gibt's, Er het groepen, een Gruppe, GSOA, die Gruppe Schweiz, ohne Armee. Ja, er zijn natuurlijk wel tegenstemmen tegen het leger, euh, maar over het algemeen is men toch eigenlijk in Zwitserland wel voor dat systeem. Ik persoonlijk denk, ze wordt misschien meer toestemming overkomen als de vroeger, als ook al die zeiten wandelen zich al toch. Maar insgezond, geloof ik niet dat het aangenomen wordt. Geloof ik persoonlijk ja, U denkt dat uh, de, het referendum, wat nu in de herfst wordt gehouden. waar weer uh, principieel de vraag wordt gesteld. Uh, moeten we dit vrijwillige leger afschaffen? U denkt dat er waarschijnlijk wel meer mensen voor zijn om het af te schaffen. Maar u denkt toch niet dat dat referendum het helemaal gaat halen? Het is nu wat later in de ochtend. Maar er wordt nog steeds geschoten. Er komen ook uh, dienstplichtigen binnen met hun uh, vriendin. Uh, die kan je gewoon meenemen naar de schietvereniging. Die hebben ze ook al vriendin meegenomen, hoor? Ja, genau. Dat we daarna verder kunnen. Hoe lang het duurt, dat zie je, denken ze. Of gewoon, ik Half stond heugst. Het was in de... Ja, een half uurtje ongeveer. Ja. Dank je. Een bijdrage van Renske Hedema. Morgen Turkije, waar het je als dienstplichtige soldaat zomaar kan gebeuren. Dat je tegen je eigen broer moet vechten. Ik loop op straat met Abdullah Demirbas. Een van zijn zoons zit bij de rebellengroepering PKK. die op brute wijze vecht voor meer rechten voor de Koeren in Turkije. Demirbas' andere zoon moet over anderhalve maand verplicht dienen in het Turkse leger. dat vecht tegen de PKK. Dat hoort u morgen in Metropolis Radio. In Dhaka, Bangladesh, hebben arbeiders 300 fabrieken platgelegd... uit woede over het instorten vorige maand... van een levensgevaarlijke bouwvallige textielfabriek. Meer dan duizend doden. De stichting Rank a Brand houdt zich bezig met duurzaamheid... en het bestrijden van mensonteerende omstandigheden. Zoals hierboven genoemd net. De stichting is vijf jaar geleden opgericht... juist vanwege misstanden, zoals nu weer in Bangladesh. Niels Oskam... Initiatiefnemer van Ranker welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Weet jij nog precies de precieze aanleiding voor de oprichting? Nou, Dat weet ik nog heel goed. Uh, dat was uh, zo'n vier jaar geleden. en uh, Ik was in de Kalverstraat op zoek naar een verantwoorde spijkerbroek. Want ik wist toen, uh, dat was 2008 al, vijf jaar, dat uh, uh, van de misstanden... Rond de arbeidsomstandigheden, maar ik wist ook van de misstanden rond het milieu. Ik had een bericht op Reuters gelezen uh, dat de grootste rivier die door uh, Bangladesh stroomt, dat die klinisch dood was verklaard. Wat hmm. betekent dat er geen enkele vis meer in zwemt. Door alle chemicaliën. Ja, die, ja door ja, ja, de chemicaliën uit de textielindustrie. En uh, ik dacht, nou, ik wil die ongein uh, niet aan mijn kont hebben hangen, dus ik ga naar de Al Kalverstraat... op zoek naar een verantwoorde spijkerbroek. Nou, ik heb daar de hele middag als een soort van gekke henkie rondgelopen... Uh, op zoek naar informatie, maar in de, in de straat zelf krijg je dat niet. Van nee, je krijgt hè? het niet. Nee. Maar je krijgt het niet om de, je vroeger om waarschijnlijk. Maar ook ja. ben je eerst gaan kijken of er misschien labeltjes hingen aan broeken... waar ook? iets op stond. Ja, hm. ik, ik ben gaan kijken in foldertjes, in de labeltjes, in de broeken zelf. Ik ben gaan vragen aan personeel. En uh, daar ontbrak die informatie totaal. En ik vond dat uh, eigenlijk een heel bizar uh, uh, beeld. Ja, uh, misschien, dat, ja, misschien was je in het totaal totaalverkeer... Verkeerde Natuurlijk. Want uh, het, het fenomeen een, uh, een clean uh, spijkerboek... dat bestond toch eigenlijk wel al, vijf jaar geleden? Nou, toen vijf jaar geleden was er uh, Kuyuchi. Uh, ja, dat is, maar uh, was dat het enige? Dat was toen het enige oh. merk wat verantwoord uh, was... en wat nog draagbaar was. Hè. Dus uh, Je had ook nog wel uh, jute zakken en dergelijke... maar wat nog gewoon mode was. En, en, ook, dus ook uh, mo ja, modeus ja, ja. verantwoord bedoel je? Nou. Ja, precies. Maar goed, je ja, ja. consulteerde dat en je kon helemaal geen informatie... Uh, uh, en toen... Nou, toen ben ik naar huis gegaan. Behoorlijk gefrustreerd eigenlijk. Uh, ik, maar toen ben ik gaan googlen. En uh, op de websites van al die merken gaan kijken... Uh, om te kijken of zij wel informatie op hun, op hun site bieden. En toen kwam ik uh, langs allerlei MVO-rapporten. Rapporten over verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, uh -huh. ja. Ja, en die ben ik gaan, uh, gaan doorlezen. Uh, en toen zag ik dat het ene rapport uh, vager, dan, vager was dan het andere rapport. En toen ben ik voor mezelf eens wat vinklijstjes gaan maken. van uh, Is dit bedrijf nou verder dan het andere bedrijf? Heeft dit bedrijf een beleid? Ja wat verder gaat en meer belooft en meer presteert dan, dan het andere. Maar van het een op het andere moment, je wist hier helemaal niks van. Je ging uh, met totaal andere gedachten of geen gedachten misschien in je hoofd... een spijkerbroek kopen en je, sto je stoot je, je neus... of je, je stuit op dit soort uh, mensonterende toestanden, uh, milieu, et cetera. En je was ineens gegrepen, je was ineens pislink, woedend... en je ging het helemaal verbeteren uitzoeken. Uh, ik, ik, tijdens mijn studie had ik me er ook wel in verdiept. Oh. Ik was al afgestudeerd bij een modebedrijf. Hm. Uh, je komt uit de branche? Ja, zo kun je het wel zeggen. En, uh, maar ik zat toen bij een bedrijf wat, wat uh, heel goed bezig was met verantwoord ondernemen. En uh, ik heb toen daarna geprobeerd uh, te werken als, als uh, adviseur in de modebranche. Mm -hmm. uh, adviseur over maatschappelijk verantwoord juist, ondernemen, duurzaam juist. ondernemen? Ja. Juist. Dus ik wist er wel wat van. Maar op het moment van dat Reutersbericht bericht dat, dat, mm -hmm. dat je gewoon leest over echte ravages... Mm -hmm. toen was voor mij wel de maat vol van... ik denk, dit, dit wil ik gewoon Goed. niet meer. En toen was toen... dus rank rank Brand, Brand. opgericht, ja. Brand. En, en wat, wat ja. jullie doen, is dat jullie, zoals wij zeiden, bedrijven langs de meetlat, de duurzame meetlat leggen. Een soort rangorde maken, afhankelijk van hun, hun, hun uh, mate van duurzaamheid. En dan is natuurlijk meteen de vraag, hoe doe je dat? Want wat je al zei, die bedrijven zelf waren, althans op hun sites, niet erg scheutig met berichten. En dat beperken we nu eventjes tot de modebranche. We gaan zo meteen wel over andere uh, takken van sport, want daar hou je ook mee bezig. Ja. Eerst de modebranche, hoe doen jullie dat? Allereerst hebben we drie thema's. Het eerste thema is klimaat, mm. het tweede is milieu... en het derde is de arbeidsomstandigheden. Mm. Uh, vervolgens gaan we naar de website van een bedrijf toe. Daar kijken we of we informatie kunnen vinden... en dan echt concrete informatie. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaat, dan uh, telt het niet. Als een bedrijf zegt, wij hebben een, uh, een Prius, een, een hybride auto. Maar we wat willen, telt wel? We willen het totaalplaatje zien. Dus we willen dus zien dat een bedrijf zeg maar, van al haar eigen acties... Berekent wat de CO2-uitstoot uh, is en dat optelt. Er mag niet een, een, een, een leus staan of een soort PR-achtige zin, dat moet onderbouwd zijn met informatie. Dat mag er wel staan, maar dat rekenen we niet mee. We, we gaan gewoon naar de tabellen en de grafieken en, en daar kijken we of, of de CO2-uitstoot ook per saldo uh, verminderd is. En dan gaan we naar milieu en dan in de modebranche. Uh, Gaat het over de gebruikte grondstoffen bijvoorbeeld? Biologisch katoen is dan een beter alternatief voor het gewone katoen... waar heel veel pesticiden op gespoten worden. Uh, ook het, het verven en, en processen van, van de stoffen. Die troep die uh, later in die rivier komt? Precies. Ja. Uh, daar zijn ook weer standaarden voor. Uh, bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties uh, zouden daar uh, uh, toegepast moeten worden. En er zijn ook weer keurmerken voor. Dus wij gaan ook na welk percentage dan uh, zo'n keurmerk heeft welk percentage van de stoffen inkoop. Mm -hmm. en, en zo gaan we het rijtje af. En bij arbeidsomstandigheden kijken wij... wat, wat is de code of conduct die een bedrijf hanteert? Wat staat daarin? Belooft bijvoorbeeld een merk een leefbaar loon voor de, voor de arbeiders? Maar wat daarin staat, kan erin staan. Maar hoe weet je of dat in de praktijk ook gebeurt? nou Daarvoor zijn er weer onafhankelijke organisaties... waar een kledingbedrijf zich bij kan aansluiten. Uh, bijvoorbeeld Hennis ouders is aangesloten bij de Fair Labour Association... En een bedrijf, een damesmerk als Expresso Fashion... is aangesloten bij de Fair Wear Foundation. Nou, die organisaties die zien dan weer toe op, uh, op de controles. Die sturen daar mensen heen, naar die fabrieken? Ook, ja, ja, die doen ook controles. Ja. Ja. Uh, een kledingbedrijf wordt zelf geacht om, om ook controles te laten uitvoeren. Uh, zoals bij Hennis en Maurits uh, is dat voor 100% van, van de productie. Bij andere merken is dat percentage nog mogelijk minder. Um, en dan ziet zo'n organisatie toe of dat allemaal op de juiste wijze gebeurt. Ja. Uh, wij geven dus weinig punten voor bedrijven... die dat allemaal zelf op eigen houtje uh, organiseren. Nee, dat ja, begrijp ik. Okay. Ja. Ja. Dus als wij vragen inderdaad, hoe doe je dat? Jullie checken, het begint natuurlijk gewoon bij het bedrijf zelf... maar zorgen dan gewoon dat jullie... Alle mogelijke informatie die gecheckt is en geverifieerd... en waar labels aan hangen en fair trade dingen... Dat, dat zoeken jullie allemaal op en dan komen jullie tot een rangschikking. En zo is het, ja. ja. ja. Een en het werk. En H&M kwam er dit jaar het beste uit. Klopt. En dat had even helemaal niks met deze ramp te maken nog. Want dat was daarvoor ja. al uh, vastgesteld. Even nog, hè, want je, je komt zelf uit die modebranche. Ja. Uh, jullie hebben zo'n meetlat uh, gehanteerd. H&M kwam er dus uit uh, als het minst slecht. Want jullie zijn sowieso behoorlijk kritisch over de, over de hele branche. Maar zijn zij dan het minst slecht eigenlijk. Hè? Niet het allerbest, want dat klinkt dan gelijk zo. Ja. Uh, want dat is de toon van jullie website namelijk. Die ik napraat. Um, die ramp die gebeurd is eind april, heeft die nou een schok door die modewereld uh, veroorzaakt? Of ach, is, het wel, is het alweer vergeten? Nou, dit is uh, zeker niet vergeten. Uh, het is een opeenvolging van, van, uh, van dit soort uh, problemen. Uh, een maand of twee maanden geleden was er al zo'n brand in Pakistan. En ja. er is dus al een hele reeks aan branden in, in Bangladesh heeft plaatsgevonden. En nu dan weer een instorting. Uh, ja, wat, wat er nu gebeurt is dat er juist precies op dit onderwerp... dus eh, brandveiligheid en, en de gebouwveiligheid in Bangladesh... dat daar nu weer een, een, een oplossing voor komt. Ja, er is een soort akkoord. En ja. daar hebben zich vandaag stond op het nieuws een aantal bedrijven ook bij be aangesloten. Klopt, dat zijn uh, onder andere HM en Inditex, waar Zara onderdeel van is. En ook hm. CNA heeft, heeft dat net ondertekend. Zara, zeg hm. jij dat wel? Ja, Spaans, toch? Spaans, ja, uh, ja. ja dat zegt mij wel wat. Maar dat zijn niet dat uh, zijn grote spelers. Heel dat zegt mij dan zelfs wat. En Primark, dat ja. zijn grote spelers die dan zich daar achter stellen. Ja. Dat is serieus. Dat daar, daar, moet je echt serieus nemen, zeg, zeg jij. Ja, ik heb die overeenkomst bekeken en ook nagevraagd. En dat, dat zit uitstekend in elkaar. Hm. En, en die overeenkomst is ook bindend. Met financiële consequenties als bedrijven Boetes. zich daar niet aan houden. Ja. Hm. Nog en... eventjes, omdat ik net zei van wat een werk... Wat jullie, hoe, hoe jullie te werk gaan om tot die rangschikking te komen. En ik zeg dat omdat ik las op jullie site... Uh, dat jullie wel van plan zijn om in de toekomst... ook wat eigen geld te kunnen genereren. Waar doen, wat, is dit een dagtaak voor jou bijvoorbeeld? Ja, en niet alleen van mij. Hier zijn hoe? verschillende mensen dagelijks hoe, mee hoe, actief. En hoe krijgt die stichting zijn geld dan? Waar komt dat vandaan? Uh, op dit moment komt dat onder andere uit uh, Buitenlandse Zaken en Oxfam, Novib. Okay. Ja, dat soort partijen. Die maar jullie willen de financieel de onafhankelijk worden. Althans, jullie willen meer onafhankelijk, minder afhankelijk zijn. Hoe ga je dat doen? Waar ga je geld mee verdienen? We gaan binnenkort starten met een crowdfunding-campagne... Dus zo proberen we bij onze fans en onze, de mensen die ons werk uh, belangrijk vinden... proberen we geld in te zamelen. Ga je aanschrijven van, joh, geef ons een tientje of vijftien euro of zo? Precies. Ja. En verder ben ik bezig en probeer ik uh, de, alle medestanders en organisaties... die, die dit belangrijk vinden, uh, om daar ook fondsen bij te werven. Nou. Als heel Nederland zou zeggen, wij gaan alleen nog maar verantwoorden kleding kopen... Die capaciteit van verantwoord kledingproductie... die is waarschijnlijk niet groot genoeg daarvoor. Nee. En dan zit je ook wel... van wat is dan verantwoord? Moet dan ook de hele katoenproductie nou, pakken verantwoord? Nou, jullie criteria er even bij gewoon. Hè? Die, ja. die, zoals je die net geschetst hebt. Nou, eigenlijk ja. moet de hele productielijn natuurlijk verantwoord zijn. Ja. Dat ja. is toch het streven? Ja. ja. Nou, als... Uh, Bijvoorbeeld de katoenaanvoer, zeg maar de, de verantwoorde katoenaanvoer is veel te klein op dit moment. Ja, dus dat kan niet. Ja, dus als je met z'n allen uh, uh, kleding gaat kopen die in Bangladesh uh, geproduceerd wordt, waar heel veel geproduceerd wordt, van de ja. wereldwijde productie van kleding. Dan zit je sowieso ook op verkeerde kleding. Nou, het volgende dilemma: wat er gaat het om. Ja. Als je dat met z'n allen dus massaal dan niet doet, ja. uit een soort van uh, ethische uh, over, overweging, ja. dan benadeel je toch die mensen die in een situatie zitten... maar toch ze verdienen een paar centen. Hoe hanteren jullie dat dilemma? Ja, ik, daar heb ik heel veel over nagedacht. Uh, ook ik zelf hè, als consument. En um, mijn oplossing is, uh, blijf als je, als je iets koopt... Hè, bijvoorbeeld bij een H&M of bij een CNA... Een, een, een bedrijf dat altijd inkoopt in die lage lonenlanden... stuur dan een mailtje naar dat bedrijf en zeg... ik heb gekocht, maar ik wil dat het duurzaam wordt. Ja. ja duurzamer nog. Zoals. Ja. ja. En dat uh, helpt. Dat helpt in ja. elk geval voor je eigen gevoel. Nou, dat, dat in ieder geval. Zijn dus zij er gevoelig voor? Uh, absoluut. Ja? ja. Bedrijven houden in de gaten wat hun consumenten willen. En als zij steeds hetzelfde signaal krijgen, dan, uh, dan gaan zij daarop reageren. Ja. Heel even uit, uit die modebranche. Ja, precies. Ja. Nog even, want we hebben niet zo heel lang meer. Uh, uh, jullie doen dus niet alleen maar de modebranche, maar allerlei branches. Ook bijvoorbeeld re reisbureaus. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Ja, dat is ook een, een contrast. Hè. Hoe kan een, een, een reis een duurzaam. Reizen, nou duurzaam zijn? Want je begint al met vliegen ergens heen. Maar ja, iedereen moet bij jullie te paard, denk ik. Of niet? <laughs> nou, wij kijken wel uh, realistisch. Hè. De meeste mensen gaan toch met het vliegtuig uh, op reis. Nou, Doe je dat, kies dan voor de meest duurzame optie. En, um, reisbureaus kunnen dat best uh, voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld door standaard uh, de CO2 te compenseren van die vluchten. In, met goede projecten. Hè? Hoe doe je dat? Nou, er zijn, er zijn een aantal uh, CO2-compensatieprojecten... Die, uh, die uitstekend in elkaar zitten en waar je heel goed je... je maar noem eens een he? voorbeeld, bomen planten. Uh, dat, dat kan in bepaalde gevallen best goed zijn. Maar uh, bijvoorbeeld green seed is op dit moment uh, best goed bezig. Maar ja. met andere woorden, ik ga naar zo'n land met zo'n verantwoorde reis. Ja. En dan ga ik eerst, als ik, ik kom daar aan... en ik ga dan eerst uh, mijn vliegreis uh, compenseren, maken. Ja. Want ik heb natuurlijk heel veel kerosine verstookt. Ja. En, en, en hoe kan ik dat dan doen persoonlijk? Ik ga niet een boom planten waarschijnlijk. Nou Als het, als de, als de, het reisbureau dat niet voor jou doet... dan kun je dat zelf doen. En dan kun je bijvoorbeeld oh. naar een site als greenseed.nl. Oh, okay. Of Trees for Travel. Dus we staan, ga ik eerst bomen planten voordat ik aan mijn vakantie begin. Ja, en hoeveel, kan, du ja. hoeveel duurzame reisbureaus zijn er al hier? Waarvan jullie al dan zeggen... Die, die, die vallen goed op onze meetlat. Uh, ik hoef geen zijn... namen te noemen, maar de hoeveelheid... In Nederland hebben we er twintig onder de loep genomen. En er zijn er nou een stuk of vier, vijf waarvan we zeggen... nou, boek dan in ieder geval daar, als je hmm. boekt. Ja. Nou, oh, dat nee. vind ik eh, nou, niet, niet verkeerd. En hebben Toch? jullie ook nog restaurants, elektronica? Jullie doen van alles restaurants. Dan gaat het voornamelijk waarschijnlijk om, om, om biologisch verantwoord. Ja, ja. en, en fairtrade verantwoorden, koffie, en bananen. En jullie en, kunnen ja. dan ook doorzien dat scharreleieren die in een scharreldoosje zitten... maar eigenlijk stiekem geen scharreleieren zijn, geen scharreleieren zijn. Nou, wij zijn geen fraude-inspecteurs. <laughs> maar ik bedoel, je kan, zo, je kan bedonderd worden. Dat, dat kan altijd, ja. ja. Tegen fraude is geen kruid gewassen. En, en elektronica, kijken jullie naar hele zeldzame grondstoffen... die op een moeizame, milieuvernietigende wijze ge, ge, geoogd worden, zeg maar? Dus uh, dat... Ik weet uit mijn hoofd niet of dat al een criterium is. Maar dat, dat, uh, als dat nog niet zo is, dan wordt dat heel binnenkort wel een criterium. Nee, nee, goed. De grondstoffen. Ja. Niels Oskam, heel erg hartelijk bedankt van Rank a Brand. En wilt u daar meer van weten? Ga dan naar onze site www.villavpro.nl En daar voor. vindt u alles bedankt. over Rank a Brand. Dank je hartelijk. En Villa Vpiero is straks na het nieuws bij u terug.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 Ik hoor dat onze 90 seconden erop zitten. Luc, dank je wel. Het hele gesprek over samenwerken en het gemak van Microsoft Office 365... kunt u terugkijken op microsoft.nl slash gesprekken. Dat was het voor vandaag. Morgen praat ik met Emiel van der Linden en Thijs Paré van Goed Arbo. Zelfde zender, zelfde tijd. Graag tot dan. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com.